12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. neo breidt zich uit. Snelweg bij Gronau nog dicht naar kettingbotsing. En controverse dreigt over feestelijkheden 400-jarige relatie met Turkije. Het weer, zonnige periode en wolkenvelden in het noorden waarschijnlijk grijs en mistig. Daar wordt het maximaal 4 graden, in het zuiden 8 tot 10 graden. <tied> Steeds meer wordt duidelijk over de Duitse Dunnermoorden. De drie neonaties die vanuit Zwickau een hele serie moorden en aanslagen pleegden, zouden met meer mensen hebben samengewerkt dan tot nu toe werd aangenomen. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, het OM heeft nieuwe verdachten in het vizier. Hoe zijn ze die op het spoor gekomen? Ja, het zijn mensen uit dezelfde regio, waar die hoofdverdachten vandaan komen, en ook uit hetzelfde milieu van neonazis. Het zijn mensen die waarschijnlijk niet actief hebben meegedaan aan die moorden, die aanslagen, maar wel de harde kern hebben geholpen. En dat kan bijna niet anders. Je moet bedenken dat ze dertien jaar lang ondergedoken hebben gezeten. En dat hou je helemaal niet vol, zonder hulp van buiten. Dus het gaat dan om geld, het gaat om medische zorg... maar ook om rijbewijzen en banale dingen... zoals kortingskaarten van de Duitse spoorwegen... die men heeft gevonden bij die twee eh, hoofdverdachten die nu dood zijn. Dat zijn kortingskaarten van anderen, dus die hebben ze gebruikt. En van iemand anders is bijvoorbeeld bekend... dat die soms de campers, die, die kampeerwagens huurden... die die jongens dan gebruikten als uitvalsbasis. het gaat om dat soort praktische hulp. Maar goed, daarmee zijn de mensen wel degelijk medeplichtig. Ja, ik zeg, ze hebben de nieuwe verdachten in het vizier. Dat betekent dus dat die mensen nog niet zijn opgepakt... Wat zijn dat voor mensen? Ik bedoel hebben ze een relatie met, met politie, met andere... Uh... Nou, het, het zijn mensen uit, de, uit dezelfde scene van, van neonaties... en ook uit dezelfde uh, buurt. En het zijn natuurlijk mensen die vooral interessant zouden kunnen zijn... voor het onderzoek naar de hoofdverdachten. Want van die drie hoofdverdachten die die reeks aanslagen hebben gepleegd... zijn er twee dood. En de enige vrouw in de groep die zwijgt. Ze wil waarschijnlijk kroongetuigen worden. Dus strafvermindering krijgen in ruil voor informatie. Maar het is intussen wel duidelijk dat er dus al lang al veel meer... over deze drie of die hoofdverdachten bekend was. Er is bijvoorbeeld huiszoeking gedaan... 1998, daar heeft men bommen aangetroffen. maar heeft ze niet gearresteerd. Een jaar later wilden mensen wel arresteren. Het arrestatieteam stond bij wijze van spreken al klaar. in de startblokken, is teruggefloten. De vraag is natuurlijk waarom en door wie. En gisteren vertelde de vader van een van die twee doden. dat hij nog. van een van die twee uh, moordenaars dus die dood zijn. dat hij nog heeft geprobeerd om zijn zoon te zoeken. toen hij al ondergronds leefde. maar de recherche zou hem hebben tegengehouden. omdat hij daarmee het onderzoek zou belemmeren. Dus kennelijk wist men van alles. De vraag is natuurlijk waarom mensen zo lang hun gang heeft laten gaan. Ja, het lijkt een grote rel te worden. neem aan dat iedereen wil dat het op de bodem wordt uitgezocht. Dat zou je ook denken. Ik wil dat ook graag dat het op de bodem wordt uitgezocht. Maar er zijn een helft mensen die er helemaal geen belang bij hebben. Er is zoveel misgegaan direct bij de inlichtingendiensten. Dus veel mensen daarvan die willen nu helemaal niet meewerken. En er zijn natuurlijk ook heel veel politici hè, die verantwoordelijk zijn misschien niet het per se zelf wisten... maar in ieder geval politiek verantwoordelijk waren. Die hebben het nu ook vooral over hoe de samenwerking... in de toekomst kan worden verbeterd... hoe je de recherche beter kunt organiseren. Het is eigenlijk alleen de oppositie in Duitsland... die alles tot op de bodem uit wil zoeken. En dat wordt heel lastig als de mensen die echt weten hoe het zit... hun mond blijven houden. Ja, de suggestie wordt ook een beetje gewekt de afgelopen dagen... als je alles daarvoor leest in de Duitse pers... dat die neonaties misschien wel geïnfiltreerd zijn... in de politie en in misschien wel veiligheidsdiensten. Nou, het is vooral andersom. He. De, de inlichtingendiensten hebben geïnfiltreerd bij die neonazi's, dus die hebben mensen geworven uit dat milieu die dan tegen betaling informatie zouden verzamelen. Dat is ook een van de grote problemen bij het bestrijden van dat soort organisaties. Meteen nadat deze hele serie moorden bekend werd, althans bekend werd dat het allemaal uit één groepje komt. Um, werd meteen de roep natuurlijk weer heel duidelijk om de NPD te verbieden, de neonatiepartij, die ook in een aantal uh, Duitse deelstaten in het parlement zit, en in sommige gemeentes. Het probleem daarvan alleen is dat intussen bekend is dat er honderd infiltranten zijn in die partij. Dus als je bij de rechter die partij zou laten, willen laten verbieden, dan moet je eigenlijk aantonen dat die mensen dat zelf gedaan hebben, al die pamfletten, al die uitspraken, al die, dat haatzaaien, en dat het niet gebeurd is door infiltranten. Dat dat is een paar jaar geleden al misgegaan, dus men moet waarschijnlijk nu eerst al die infiltranten uit die partij halen. Dat is een enorm kwaai. Het kan jaren duren voordat je bijvoorbeeld zo'n partij dan kunt verbieden. Dus dat de politie besmet is door neonazi-types, dat is niet zo. Althans nog niet vastgesteld. Nee, dat is waarschijnlijk niet zo. Het is waarschijnlijk andersom. Die, die beweging is in feite geïnfiltreerd door mensen vanuit de politie... vanuit de recherche en de inlichtingendiensten. Maar dat maakt het wel heel erg moeilijk om uit te maken... wie nou echt bij die beweging hoort. En of misschien niet een van deze drie uit Zwickau... uit dat ontplofte huis. Of misschien niet een van die drie ook zo heeft samengewerkt met de recherche... dat de recherche er uiteindelijk belang bij had... om ze een tijdje niet op te pakken om hun eigen mensen te beschermen. Wouter in Berlijn, dankjewel. In Duitsland is de A31 bij Gronau nog steeds dicht... na een zware kettingbotsing gisteravond. In dichte mistreden, net over de grens bij Enschede, 89 auto's op elkaar. En daarbij vielen drie doden en raakten 36 mensen gewond. Ook Nederlanders waren betrokken bij dat ongeluk. Twee van hen raakten gewond, zegt de Duitse politie. We hebben nu erkenningsen dat uh, aan het ongeval ook Niederländische, Niederländische mensen beteiligd waren... Er zullen ook twee Nederlanders verletst worden bij dit ongeval. Een ziekenhuis in Enschede bood hulp om de gewonden snel te kunnen opereren. Maar de gewonden konden op de eerste hulp worden behandeld. De A31 tussen Heek en Gronau is nog zeker een aantal uren dicht. om de tientallen autowrakken weg te takelen. Die autobahn 31 is immer nog vol gesperd in beide vaartrichtingen, tussen de anschlussstellen Heek en Ochthoek. En zurzeit laufen hier die voor die in Ook bij Aken, net over de grens bij Maastricht, kwamen gisteravond vijf mensen om het leven. Twee auto's botsten daar frontaal op elkaar. De vijf inzittenden waren meteen dood. En twee anderen raakten zwaar gewond. Het was in Aken niet mistig.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 Op handelsmissie geweest in Turkije, Ik heb met meerdere bewindslieden gesproken. En daar hebben we al afspraken gemaakt over uh, hoe we de diplomatieke relaties, die, die 400 jaar geleden zijn, uh, zijn gestart, hoe we, die, uh, ja, hoe we daar, daar, daar een heel mooi programma van maken. De voorbereidingen zijn dus in volle gang vertelt staatssecretaris Bleker. Hij zei ook dat de relatie met Turkije juist moet worden uitgebreid. En D66-leider Pechtold maakt zich grote zorgen... over het aanzien van Nederland... door uitlatingen van de gedoogpartner PVV. Er is telkens iets, zegt Pechtold. Hij wees onder meer op het afzeggen van een reis van Kamerleden naar Egypte... omdat uitspraken van dit PVV in het verkeerde kilgat waren geschoten. In Roermond heeft een 16-jarige leerling... geprobeerd zijn leraar te vergiftigen... De jongen heeft acht dagen vastgezeten en is gisteren voorlopig vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie wil weinig kwijt over de poging tot vergiftiging. Geeft geen details. Volgens plaatselijke media gaat het om een leerling... van het orthopedagogisch en didactisch centrum in Roermond. Hij zou hebben geprobeerd geknoeid met materiaal uit het scheikundelokaal. En de leraar zou na behandeling door een arts weer aan het werk zijn gegaan. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Rechters leggen steeds hogere straffen op voor moord en doodslag. De Raad voor de Rechtspraak bevestigt de uitkomsten van onderzoek van de Volkskrant hiernaar. Tussen 2006 en 2010 is de gemiddelde straf met twee jaar gestegen. En volgens de Raad komt dit, omdat rechters luisteren naar de roep van de maatschappij om zwaardere straffen. Daarnaast zijn er sinds 2006 hogere sancties mogelijk voor moord. Buiten levenslang was 20 jaar zelden langs de langste straf, en nu is dat 30 jaar.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 De meerderheid in de Tweede Kamer wil snel van de weigerambtenaar af. Gisteren zei minister Donner van Binnenlandse Zaken... dat het kabinet eerst het advies van de Raad van State... over de weigerambtenaren wil afwachten. In het oosten van Afghanistan hebben militairen... van de internationale troepenmacht twee politiemensen gedood. De ISAF-militairen waren op zoek naar opstandelingen... zonder dat de Afghaanse politie daarvan op de hoogte was. En toen de militairen een politiebevel om te stoppen negeerden... ontstond een vuurgevecht. De twee Afghaanse agenten kwamen daarom om het leven.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 Vorige week uh, zijn er ook drie uh, auto's, drie cabriolets in de brand gestoken in Waalwijk. En vannacht betrof het wederom twee uh, cabriolets. Eén Mazda MX-5 en één Fiat 500. De afgelopen drie weken zijn in Waalwijk in totaal zes auto's in brand gestoken. En opvallend is dat het steeds om cabrio's en oldtimers gaat. De politie surveert extra, maar er is nog geen spoor van de dader. De uitkering van... Occupy-activisten moet worden afgepakt. De Haagse VVD-fractie komt met het plan... en dat wordt gesteund door de landelijke fractie. Op het Maliveld staat al een aantal weken een Occupy-tentenkamp... waar activisten demonstreren tegen de uitwassen van het kapitalisme. De VVD wil dat de gemeente Den Haag... sociaal rechercheurs naar het Maliveld stuurt. Volgens de partij moeten mensen zelf weten of ze op het veld kamperen... maar niet op kosten van de belastingbetaler. Als Occupy demonstranten een uitkering hebben, moet die worden afgepakt. Wie lang in de kou kan kamperen kan ook zijn geld verdienen, zegt de VVD. Sport. Het is vandaag de tweede dag van de wereldbeker schaatsen in het Russische Chalabinsk. Verslaggever Joris van den Berg vertelt wat er tot nu toe is gebeurd. Het leek allemaal wat minder te worden dan gisteren... toen Nederland één keer won en drie keer zilver pakte... op de eerste dag in Tjeljabinsk. Maar op de 1500 meter voor vrouwen kwam alles in één keer goed. Het begon dus met de 500 meter voor vrouwen. Daar sloeg die vrijwel onbekende Chinese Yu... die wel twee jaar geleden trouwens Marianne Timmer ten val bracht... maar dit zijde, andermaal toe... Gisteren 37,81, vandaag 37,65 en de rest had het nakijken. Op 2 en 3 nu wel die verdette van de 500 meter, Sangwali en Jenny Wolf. En Thijsje Unuma eindigde op de vierde plaats in 38,32. En daarmee deed ze wel goede zaken voor de wereldbeker. Want ze staat daarin na twee 500 meters nu op de tweede plaats met 140 punten. Achter de natuurlijk ongenaakbare Ju. De 500 meter voor mannen leverde een overwinning op voor Kato uit Japan. Hij bleef als enige dit weekend onder de 35 seconden met 34,92. Op 2. Een Koreaan Mo, 35-01, en op drie weer een Japaner, 35-14 voor Oikawa. Jan Smekens noteerde slechts 35-21, gisteren werd hij tweede, vandaag vijfde... en dat kwam vooral doordat hij met Pekka Koskala twee keer naar de startpoest. Dat haalde een beetje de scherpte eraf bij de Nederlander... die nu wel keurig derde staat in de wereldbeker achter Kato en Oikawa. En toen de 1500 meter voor vrouwen, met een hoofdrol voor Irene Wust. Ze reed een heel goede tijd. 1.57.02. En daarmee zetten ze een grote naam als die van Nesbit... op 42 honderdste van de seconde en op drie eindigde. En dat was ook heel knap. Maar Leenstra in 1.58.27. De dag komt voor de Nederlandse schaatsers in Chaljabins goed op gang. En we zijn nu in afwachting van de ontwikkelingen op de 5 kilometer voor mannen. En de 24 leden van de ledenraad van Ajax staan morgen voor een belangrijke bijeenkomst. Het bijzijn van erelid Johan Cruijff, Willissen van Steven ten Haven... Edgar Davids, Paul Reumer en Marjan Olvers... U horen waarom de beoogde algemeen directeur Louis van Gaal... en interim-directeuren Danny Blind en Martin Sturkenboom zijn vastgelegd. Deze mensen zijn de lid van de raad van commissarissen. Als de ledenraad begrip toont voor de vier commissarissen... keert Cruijff de Amsterdamse Club naar verwachting de rug toe... De mogelijkheid bestaat ook dat een meerderheid van de 24 personen... het niet eens is met de manier waarop de RVC ze onder medeweten van Cruijff eh, hebben gehandeld. En in dat geval kan de ledenraad, die de ongeveer 600 leden van AX vertegenwoordigt... adviseren om de raad van commissarissen te ontbinden. Golfer Joost Luiten is de leiding kwijtgeraakt in de Maleisische Open. Hij moest vandaag nog zijn tweede ronde afmaken... nadat gisteren de invallende duisternis verder spelen onmogelijk had gemaakt. Luiten staat nu vijfde met een totaal van 133 slagen. En de leiding is in handen van de zweet Chopra met 129 slagen. De derde ronde is stilgelegd vanwege de regen. En dan is zojuist bekend geworden dat Saif al-Islam Gaddafi in het zuiden van Libië is opgepakt. Dat meldt onder meer de Arabische nieuwszender Al-Arabiya. De zoon van de verdreven dictator was al weken op de vlucht. Hij uh, was een prominent gezicht van het bewind van uh, Gaddafi. Um, um, hij was bedrocht dat zijn vader vorige maand werd gedood. En nu is hij dus toch opgepakt. Dan geef ik u nou even de hoofdpunten van deze uitzending. Neonazischandaal in Duitsland breidt zich uit. Er zouden veel meer mensen bij betrokken zijn dan tot nu toe bekend. De snelweg bij Gronau over de grens bij Enschede is nog zeker een aantal uren dicht na de kettingbotsing gisteravond. Veel autovrakken moeten nog worden weggehaald. En er dreigt een controverse over de feestelijkheden van de 400-jarige relatie met Turkije. pvv leider Wilders wil dat de viering volgend jaar niet doorgaat, maar het kabinet is het daar niet mee eens.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 In september 2010 waarschuwde Italiaanse maffiabestrijders in Argos... dat de Cosa Nostra, de Camorra en vooral de, de nou Ndrangheta actief zijn in Nederland. Het Openbaar Ministerie liet weten dat het Korps Landelijke Politiediensten... bezig was met een studie naar de maffia in ons land... Die studie is inmiddels klaar, maar politie en justitie weigeren inzage te geven in de resultaten. Gelukkig zijn wij ook niet voor een kleintje vervaard en weten we wat erin staat. Daar gaan we het over hebben. Verslaggever Erik Arends duikt opnieuw in de wereld van de warme, aardige Italianen. Als mensen hier uh, wonen, zich schuilhouden, mogelijk bedrijven uitoefenen, maar geen zichtbare inbreukplegen op de Nederlandse rechterorde... en zelfs niet snel worden herkend als een maffialid. We kunnen geruststellen dat Nederland wordt gebruikt... als grootschalig import- en distributieland van cocaïne. Op dit moment heb ik onvoldoende zicht op... Uh, uh, wat de specifieke positie en de rol van de Italiaanse maffia is in, uh, in uh, Nederland. Als laatste hoorde u hoofdofficier van der Burg. Hoofdverantwoordelijk voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad in Nederland. En dus ook voor de maffia. De maffia is niet slechts een probleem van Italië, ze is een wereldwijd probleem. Met name Nederland is een van de belangrijkste doorvoerlanden voor cocaïne. Italiaanse mafia waarschuwen... dat beruchte misdaadorganisaties als Dendrangheta uit Calabrië stevig in Nederland zijn geworteld. Is de Nederlandse politie en justitie daar wel van op de hoogte? En wat doen ze eraan? Argos over mafiosi als keurige ondernemers... en de politie die het druk heeft met andere zaken.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 Fragmenten uit nieuwsprogramma's tussen 2007 en 2010... van de NOS, RTL en SBS... over arrestaties van Italiaanse maffiaverdachten in Nederland. Het lijkt geen incident meer. In Nederlandse berichten over met name de drugshandel... komen regelmatig Italiaanse namen voorbij. En dat is niet voor niets, zeggen kenners in Italië. Nederland blijkt bij de maffia zeer in trek... Het is een van de meest geliefde landen... van de Italiaanse criminele organisaties. Vooral van de Drangheta. Om meer dan één reden. Francesco Forgione. Hij is voormalig voorzitter... van de anti Commissie in het Italiaanse parlement. Hij schreef diverse boeken over de maffia en is docent geschiedenis en sociologie... van criminele organisaties... aan de Universiteit van L'Aquila. In zijn laatste boek... Mafia Export, dat ook in het Nederlands is verschenen, zet voor Jonah uiteen hoe de voornaamste maffia-organisaties uit Italië over de hele wereld zijn vertakt. Nederland speelt daarbij een uiterst belangrijke rol. Ten eerste omdat Nederland het centrum is van alle handelsroutes voor cocaïne uit Zuid-Amerika.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 De Drangheta heeft volgens Fogione veel belangstelling voor Nederland. De Drangheta is de organisatie die zich het sterkst heeft geworteld. Juist omdat zij een mondiale organisatie is geworden. En in de laatste twintig jaar de belangrijkste handelaar in cocaïne. Als je een echte internationale handelaar in cocaïne wil worden... moet je op minimaal twee plekken in Europa aanwezig zijn. In Spanje en in Nederland. Want dat zijn de toegangshavens e Mafia, è Società Organizzata. Op zichzelf is de aanwezigheid van Italiaanse maffia in Nederland niet nieuw, zegt Fadione. Al sinds de jaren 50, toen vele Italianen naar het rijke Noorden emigreerden, heeft Nederland te maken met maffia-gerelateerde misdaad. Maar nieuw is wel, volgens Fogione... dat ons land van mafiosi niet alleen een plek is om onder te duiken... maar ook om zich te vestigen. De Drangheta is geen Italiaanse maffia organisatie die alleen transnationale handel drijft. Het is een mondiale mafia geworden. Waar ze komt, vestigt ze haar eigen structuur creëert ze haar eigen drangita groepen. Dat is het nieuwe. Het NOS-journaal. De politie in Duisburg heeft nog geen idee wat de achtergrond is van de moord op zes Italianen. In Rome wordt gedacht aan een wraakactie en een veten tussen twee maffia-clans. Dat blutige einde van een geboortstagsfeier. Offenbaar worden de gästen van killers erwartet. als ze het Italienische restaurant hinter de Hauptbahnhof verliezen. Vier männer starven sofort, twee korts na het eintreffen der rettungskräfte. Zes Italianen tussen de 16 en 39 jaar werden vanaf doodgeschoten. voor een. Italiaans restaurant bij het station van Duisburg. De zes zaten in twee auto's en waren door hun hoofd geschoten. Een fragment van het NOS-journaal en de Duitse televisie van 15 augustus 2007. De liquidatie voor de deur van Pizzeria da Bruno in het centrum van Duisburg... blijkt uiteindelijk een afrekening te zijn tussen twee clans van de Calabrese Ndrangheta. Er zit een opmerkelijke kant aan de zaak... De slachtoffers zijn dan wel Italianen, maar ze woonden allemaal in Duisburg... net over de grens met Nederland. En de vermoedelijke moordenaars komen uit Nederland. Dat blijkt als de Amsterdamse politie in november 2008 en maart 2009... enkele verdachten van het Duitse bloedbad aanhoudt. Het gaat om Giovanni Strangio, een van de meest gezochte criminelen... in Duitsland en Italië. Hij is de hoofdverdachte van de moorden... In dit appartementencomplex in Diemen werd Strangio gearresteerd. Gisteravond om tien over elf. Hij lag al in bed. Nog recenter is de zaak tegen vier Nederlanders en een Italiaan... die in juni 2010, op verzoek van de Italiaanse justitie... in Nederland worden gearresteerd... wegens deelname aan een criminele organisatie... onder leiding van de Camorra en de Drangheta. De Amsterdamse rechter besluit later dat vier van de vijf verdachten... moeten worden overgeleverd aan Italië. Weekblad Revue meldt in september 2010... dat een Nederlandse agent in opleiding is ontslagen bij het korps Haaglanden... omdat ze heeft verzwegen in Portugal te zijn veroordeeld... wegens internationale drugshandel. De vrouw bleek banden te hebben met een beruchte beruchten familie in Italië. En in maart 2010 meldt Netwerk... Eerst een opmerkelijk verhaal over een Rotterdammer... die betrokken is geweest bij het leveren van zware wapens aan de Italiaanse maffia. Met die wapens zijn tijdens een maffiaoorlog verschillende moorden gepleegd. De man, Theodor Kranendonk, is in Italië veroordeeld, maar wist te ontsnappen. En onlangs een uitgebreid onderzoek van de Italiaanse justitie was hij jarenlang spoorloos. Tot hij twee weken geleden alsnog werd gearresteerd in Rotterdam. Dat was 2010. Dit jaar is het fenomeen gewoon doorgegaan.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 In juli meldt het ANP dat de Nationale Recherche in Zeewolde een 36-jarige Italiaan heeft gearresteerd op verdenking van drugshandel, witwassen en afpersing. De man zou banden onderhouden met de Camorra, de maffia rond Napels. Dezelfde maand luidt de Italiaanse maffiakenner Antonio Nicasso de noodklok in diverse Nederlandse kranten. De Ndrangheta heeft zich volgens hem onder ogen van de autoriteiten... genesteld in de Nederlandse samenleving en het bedrijfsleven. En in augustus arresteert de politie in Den Haag... de Nederlands-Surinaamse Trace N, alias La Signora. Zij zou een speelfunctie vervullen binnen de maffia van Calabrië. Voor Francesco Forgione komt dit nieuws... over de vertakkingen van de maffia naar Noord-Europa... Niet als een verrassing. Dietro il ristorante da Bruno c'era una sala attrezzata con 13 sedie per fare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 Zo zijn ze ook al jaren in Nederland gevestigd. Toen de politie Romeo en Strangio in Nederland arresteerde... vond ze meer dan een miljoen euro bij hen thuis. Geld dat nodig was om een partij drugs te kopen... of het was de opbrengst van een partij drugs... Dus ze zijn daar niet alleen om misdaden te plegen, ze zijn er ook gevestigd. Er ook een insediamento. quella criminale. Jonge man, wat zoekt u? Bloed en eer. Heeft u bloed? Ik heb het en ik beschik erover. Wie heeft u verteld dat dit genootschap bestaat? Giovanni Strangio. Het brood dat je zult eten zal lood worden... en de wijn die je zult drinken zal bloed worden als je ons verraadt. Wij leggen de analyse van Fogione voor aan verschillende deskundigen in Italië. Zoals Nicola Gratteri, de belangrijkste onderzoeksrechter in Reggio Calabria... de thuisbasis van de Drangheta. Grateri houdt zich al 15 jaar bezig met de internationale opsporing van de Calabrese maffia. Hij gaat zwaar bewaakt door het leven. We spreken hem in een gepantserde BMW, pal voor het Pantheon in het oude centrum van Rome. We kunnen geruststellen dat Nederland wordt gebruikt als grootschalig import- en distributieland van cocaïne.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 Maar we nemen aan dat het wel zo is, want het zou een abnormale vreemde zaak zijn. En we onderbreken deze reportage over de maffia in Nederland. Even voor het NOS Nieuws. Ja, er is uh, nieuws over uh, Saif al-Islam Gaddafi, de zoon van Muammar Gaddafi. Die is in het zuiden van Libië opgepakt, is net bekend geworden. Uh, Correspondent Sander van Horen volgt de persconferentie, heeft denk ik meer nieuws. Sander, wat kun je nog meer vertellen? Nou ja, het is een persconferentie, uh, zoals ik al zei, van een uh, hoge commandant in het leger. Die bevestigde, en dat is heel belangrijk, dat hij is opgepakt in het zuiden van uh, Libië. Het zou gebeurd zijn bij een plaatsje dat heet Ubari. En dat zou vlakbij de grens met Niger zijn. Uh, belangrijk dat het bevestigd is dat hij is opgepakt. Want we hebben in het verleden natuurlijk al vaker gezien dat uh, er berichten waren dat hij opgepakt zou zijn. Uh, er was op een gegeven moment ook het bericht dat het internationale strafhof in Den Haag. Uh, in onderhandeling zou zijn met een buurland van uh, Libië over zijn uitlevering. Ja, dat bleek toen allemaal niet waar te zijn. Voorzichtigheid is dus geboden. Maar nu zojuist afgelopen afgelopen persconferentie van een hoge legercommandant die, uh, die bevestigde dat hij is opgepakt. En wat gaan ze met hem doen, met Sef Al-Islam? Grote vraag. De uh, discussie is natuurlijk, moet hij uh, uitgeleverd worden aan het internationale strafhof en daar... Berecht worden. Discussie die gaat erover. Maar ja, eigenlijk meteen al uh, wordt erbij gesuggereerd. dat dat niet uh, de voorkeur heeft van uh, de huidige regering in Libië. Zij berechten hem uh, het liefste zelf in eigen land. Maar nogmaals, dat is een discussie die, die gevoerd wordt. Laatste nieuws over Safe Al Islam, die gepakt is. Sam van Oorn, dankjewel. En dat was. Dat was Gert Kluk. U luistert naar. Argos, het is twee minuten over half één nu... en we zijn bezig met een reportage over de vraag... is de Italiaanse maffia actief in Nederland? ...kunnen de Italiaanse deskundigen niet zeggen. Dat moet u vragen aan de Nederlandse politie. Het is nodig dat dit soort onderzoeken ook worden gedaan... door de Nederlandse autoriteiten. Want de Italiaanse autoriteiten kunnen dat niet. We hebben het KLPD, het Korps Landelijke Politiediensten, om een reactie gevraagd. Maar die willen niet met ons praten. Dit is een zaak voor het Openbaar Ministerie, al dus een woordvoerder. In openbare publicaties van de Nederlandse Politie en Justitie... vinden we wel informatie die, zacht gezegd, de waarschuwing van Forgione en Gratteri... over de infiltratie van de Italiaanse maffia niet tegenspreekt. Het is te makkelijk voor criminelen om een bedrijf of een shop te beginnen in Nederland. Dat blijkt uit het rapport van politie en justitie over de georganiseerde criminaliteit. In Nederland hebben zo'n 600 mensen met een strafblad een eigen bedrijf. En zo'n 75% van de criminele organisaties maakt gebruik van legale bedrijven om geld wit te wassen. Een fragment uit het NOS-journaal van 24 november 2008. Naar aanleiding van de laatste editie van het zogeheten Nationaal Dreigingsbeeld... En dat is een vierjaarlijkse analyse door het KLPD en het Openbaar Ministerie... van de georganiseerde misdaad in Nederland. Liefst drie kwart van de criminele organisaties... investeert geld in legale bedrijven. Het rapport meldt verder... Er kunnen situaties ontstaan waarbij criminelen strategische posities innemen... in legale branches voor illegale doeleinden. Dit is bijvoorbeeld het geval in de transportsector bij uitgaansgelegenheden zoals schokhallen en clubs... en op de onroerend goedmarkt. De huidige maatregelen om misbruik van ondernemingen door criminelen tegen te gaan... geven nog geen afdoende resultaat. De gevolgen van het misbruik zijn ernstig te noemen. Het misbruik van ondernemingen door de georganiseerde criminaliteit... is gekwalificeerd als dreiging voor de Nederlandse samenleving in de komende vier jaar... De bemoeienis van misdaadorganisaties met de legale economie... vormt een bedreiging voor de Nederlandse samenleving. Dat schrijft het KLPD. Tegelijkertijd constateert de politie in het rapport... dat de meeste cocaïne in beslag wordt genomen in Spanje en Nederland. In 2005 was dat voor Nederland meer dan 14.000 kilo. Maar terwijl de maffia uit Italië zeggen... dat een drangeta de belangrijkste handelaar in cocaïne is en dat Nederland voor deze criminele organisatie een belangrijk land is... ontvouwt het KLPD-rapport nergens een visie op de Italiaanse maffia. Sterker nog, de termen maffia en drangeta... komen in het boekwerk van 260 pagina's slechts één keer voor. Hoe kan dat? Mijn naam is Gerrit van der Burg, ik ben hoofdofficier van het landelijk pakket... Die vraag legden we voor aan het Landelijk Parket. Het onderdeel van het Openbaar Ministerie. dat zich bezighoudt met onderzoeken naar zware georganiseerde misdaad. Nou ja, wat de, de koppeling die u legt. Uh, de koppeling tussen uh, verdovende middelen. en uh, zeg maar door, door middel van witwassen posities verwerven. intimiderende posities. en die verwevenheid. Is natuurlijk een groot risico voor onze maatschappij is. Dus, die, die koppeling legt u één op één. met de invloed van de Italiaanse maffia. Als je kijkt naar het dreigingsbeeld zoals het in 2008 tot stand is gekomen... is er geen expliciet zicht gekomen op de bijdrage van de Italiaanse maffia aan dat beeld. En de Italiaanse onderzoeksrechters zeggen daarvan... ja, en dat komt omdat Nederland daar geen specifiek onderzoek naar doet. Ja, dat is een beetje een kip-ei-verhaal lijkt het te zijn, hè? zoals u dat voorhoudt. Um, en uh, daar kan je twee uh, kanten op redeneren. Je kan natuurlijk zeggen, dat komt omdat er onvoldoende is geïnvesteerd... in het up-to-date houden van de informatie ten aanzien van, uh, van uh, de maffia. Maar je kan ook zeggen, al het bronmateriaal betrof afgesloten onderzoeken. Op basis daarvan wordt niet de conclusie getrokken... Uh, dat uh, de Italiaanse maffia daarin een belangrijke rol speelt. Ja. Die redenering kan je ook hebben. En uh, ik weet niet precies waar dan uh, zeg maar de achtergrond exact in ligt. Hoofdofficier van der Burg durft niet met zekerheid te zeggen... of de Italiaanse deskundigen gelijk hebben of niet. Hij zegt wel dat het KLPD bezig is met een onderzoek... naar de Italiaanse maffia in Nederland. Dat onderzoek zou eind 2010 klaar zijn. Wij hebben contact gehad met diverse hooggeplaatste bronnen... bij de politie. Zij weten wel hoe het komt dat er zo weinig bekend is... over de maffia in Nederland... Maar ze willen dat alleen vertellen op basis van anonimiteit. We citeren letterlijk uit gesprekken die we met hen voerden. Het belangrijkste antwoord is eigenlijk wel... we weten niets over de maffia in Nederland. Er is de laatste 15 jaar geen enkel structureel onderzoek naar gedaan. Alleen af en toe op Italiaans initiatief. De politie is veel te veel gericht op regionale prioriteiten. Verder is er gewoon veel onkunde. Specialisaties zijn opgeheven. Vroeger had je allerlei koppels die zich op een bepaalde groep concentreerden. Het Turkse koppel hield zich puur bezig met de Turkse criminele groepen. Het Chinese koppel concentreerde zich op de Chinezen. We stuurden rechercheurs ook gewoon de kroeg in... om informatie in te winnen over bepaalde criminele milieus... Maar dat is allemaal opgeheven. We vragen het aan hoofdofficier Gerrit van der Burg van het Landelijk Parket. Bestaat er bij de politie en justitie een eenheid... die zich specifiek bezighoudt met de Italiaanse maffia? Er is niet een speciale eenheid die zich bezighoudt uh, met de maffia. Uh, het is wel zo dat het KPD, de Nationale Recherche... Uh, en onze landelijke inlichtingen... Uh, Organisatie beelden bijhoudt van, van organisaties die op, de, op wat voor reden dan ook in Nederland in de belangstelling zijn of komen. Ja, maar er is niet een, zoals in Duitsland en België gebeurt een speciale eenheid die zich specifiek richt op Italiaanse maffia-organisaties. We hebben niet eh, zoiets als een antimaffia-brigade. Nee, dat klopt. Waarom uh, heeft de maffia voor de Nederlandse uh, politie, Nederlandse justitie geen directe prioriteit? U heeft mij niet horen zeggen dat het geen directe prioriteit heeft. Heeft het wel. Maar het past. Heeft het wel? Ja, heeft het wel, want het past uh, in uh, het totale beeld van criminele organisaties. Dus wat ik. Maar, maar u zei net, we hebben geen speciale eenheid die zich bezighoudt met de Italiaanse maffia. We hebben geen speciale eenheid. We hebben geen speciale eenheid die zich bezighoudt met de Italiaanse maffia. En toch maar, prioriteit. Maar als uh, de Italiaanse maffia past in het beeld van grootschalige vormen van criminaliteit en het past binnen uh, uh, de, de informatie die wij verzamelen over grootschalige criminaliteit en we zien daar een toonaangevende rol van, uh, van uh, maffia, dan kan het zeker prioriteit krijgen. En dan Ziet u dat nu? Prioriteit. Op dit moment heb ik onvoldoende zicht op uh, uh, wat de specifieke positie en de rol van de Italiaanse maffia is in, uh, in uh, Nederland. Mijn naam is Frank Bovenkerk. Ik ben van opleiding cultureel antropoloog of Volkenkundige. En ik ben vanaf 1988 tot 2008 hoogleraar geweest aan de Universiteit in Utrecht in Criminologie. Frank Bovenkerk behoort tot de meest ervaren criminologen op het gebied van de georganiseerde misdaad. Hij schreef midden jaren negentig mee aan het beroemde rapport van de parlementaire enquêtecommissie van TRA... over de opsporingsmethode naar criminele organisaties in Nederland. Bovenkerk beaamt de visie dat de politie de maffia uit het oog heeft verloren. Toen wij dat onderzoek deden naar de, naar, uh, bij Van Traan herinner ik me dat er... er was net bij de politie van de grond gekomen... Uh, een thematische aandacht voor, allemaal dit soort, voor dit soort onderwerpen. De politie was echt in de ban van de georganiseerde misdaad. Er was ook geld voor vrijgemaakt door het ministerie... om zoveel procent van je politie aandacht hier aan te geven... Bovendien was er op nationaal niveau, waren er IRTs, inter interregionale recherche teams. Dus er was eigenlijk vrij veel waar wij ook gebruik van konden maken als onderzoekers. En nu? En ik denk dat dat nu voor een heel belangrijk deel verdwenen is. Oud-officier van Justitie, Fred Teven, Tegenwoordig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Maar op het moment dat we hem spreken, in 2010... nog woordvoerder Justitiezaken van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Vaak weten de Nederlandse politie- en justitieautoriteiten... niet veel over die mensen. Ik moet daar gelijk bij zeggen dat de maffiabestrijding... in Nederland uh, ook niet de hoogste prioriteit heeft. Wel koken in de handel op zich, maar niet de maffiabestrijding als zich. Dus als mensen hier... Uh, wonen, zich schuilhouden, mogelijk bedrijven uitoefenen, maar geen zichtbare inbreuk plegen op de Nederlandse rechterorde... dan zullen ze niet snel worden herkend als een maffialid. Want wanneer worden ze wel herkend, op het moment dat ze in Nederland betrokken raken bij schietpartijen, liquidaties, dan komen die namen soms wel naar boven en dan raakt er ook wat van bekend. Maar het is niet zo dat de Nederlandse politie en justitie een hele zelfstandige informatiepositie hebben op het terrein van uh, de maffia. En dat leidt er bijvoorbeeld toe op dit ogenblik. Nu praat ik over iets waar ik wat meer van af weet... omdat ik uh, speciaal over Turkse en Koerdische groeperingen geschreven heb. De enorme kennis die er toen bestond over Turkse georganiseerde mensen... Dat is totaal weg. Er is niemand die dat meer weet. Er zijn geen goede uh, banden met politiemensen daar. Er is geen regelmatige uitwisseling... Er is niemand die dat volgt. En, en u zegt dat geldt ook voor uh, de informatie over Italiaanse mafieorganisaties? Ja, dat geldt voor Italiaanse mafieorganisaties ook. En ook voor anderen, denk ik. Dat kan heel vervelend zijn. Dat kan hele vervelende effecten hebben. Maar goed, we hebben ook te maken met schaarse capaciteit. Uh, we hebben de nationale recherche, dat bestaat in Nederland uit zo'n duizend man. Dan hebben we de bovenregionale recherche-teams, uh, zestal. Uh, ja, die, die capaciteit is op een gegeven moment beperkt... En dan moet er dus geprioriteerd worden en dan moeten er dus keuzes worden gemaakt. De appelen die je makkelijk kunt plukken aan de boom... die ga je eerder pakken dan die boven de boom groeien. De politie moet prioriteiten stellen. En daardoor komt niet alleen grondig, tijdrovend onderzoek... naar internationale misdaadorganisaties in de knel. Het heeft ook grote gevolgen voor de inwilliging... van zogeheten rechtshulpverzoeken uit het buitenland... Verzoeken van bijvoorbeeld Italië aan Nederland... om bewijsmateriaal tegen een verdachte te verzamelen... of een voortvluchtige op te pakken. Nederland is wettelijk verplicht zo'n verzoek in te willigen. Maar van onze politiebronnen horen we... Als bijvoorbeeld de burgemeester van Leeuwarden autobranden... een belangrijk thema vindt, dan zet hij daar zijn politiecapaciteit op. En als er dan een verzoek komt van een buitenlandse politiedienst... om een verdachte van internationale drugshandel te schaduwen... dan is de kans groot dat dat blijft liggen... Hoofdofficier van Justitie Gerrit van der Burg erkent dat Nederland niet direct aan alle rechtshulpverzoeken voldoet. Er is ook een aantal rechtshulpverzoeken uh, dat niet onmiddellijk opvolging krijgt. En dan moet u denken aan het horen van getuigen in wat kleinere zaken. En dan moet u denken aan het natrekken van, uh, van antecedenten in wat kleinere zaken. En dan, moet u zich, dan kunt u zich voorstellen dat er, uh, dat er nog wat, uh, wat observatie moet worden gepleegd in kleinere zaken. Ja, dat kan niet allemaal morgen gebeuren. Zo reëel en zo realistisch uh, ziet het eruit. Hoe reageert het buitenland daarop? Het buitenland uh, reageert daar in algemeen, het algemeen voor zover ik kan overzien. Want heel veel rechtshoopverzoeken onttrekken zich natuurlijk aan de waarneming van het landelijk pakket. Maar het buitenland uh, uh, reageert er over het algemeen wel met begrip op. Onze politiebronnen zeggen: de Nederlandse politie heeft internationaal een enorm slechte naam. Het korps krijgt heel veel klachten van buitenlandse diensten... omdat veel internationale rechtshulpverzoeken... vanwege de schaarse capaciteit niet of nauwelijks worden ingewilligd. Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Hè. Maar natuurlijk is het zo dat er, dat er spanning kan zijn... en ook wel met enige regelmaat is... tussen het verwachtingspatroon van een buitenland... en datgene wat wij op korte termijn kunnen doen. Het is tijd voor een nationale politieorganisatie. Dat zegt Harm Brouwer, de topman van het Openbaar Ministerie in NRC Handelsblad. In een opiniestuk zegt Brouwer dat de capaciteit om misdaadorganisaties aan te pakken ontbreekt. Daarnaast wordt de opsporing vertraagd door versnippering. Augustus 2010 waarschuwt ook het Openbaar Ministerie. Harm Brouwer, op dat moment voorzitter van het College van Procureurs-Generaal... en directe baas van hoofdofficier Gerrit van der Burg acht uitbreiding van het aantal rechercheurs dringend geboden... om misdaadorganisaties aan te pakken. Hoofdofficier Gerrit van der Burg begrijpt wel waarom. Stel eh, dat, dat we daar vijftig eh, organisaties eh, in beeld hebben... die zich in meer of mindere mate schuldig maken... of lijken te maken aan dit soort praktijken in Nederland. Eh, door de capacitaire schaarste, door het feit dat we handen tekortkomen... Eh, komen we toe aan een vijfde deel van die vijftig. Grofweg gezegd. Dus wat dat betekent, dat laat zich raden. Namelijk dat we ze graag alle vijftig zouden aanpakken, maar dat uiteindelijk het ons maar lukt om daar tien van te doen. Geen misverstand. Op het moment dat wij in de gaten krijgen of dat wij horen of weten of, of vermoeden dat er een drugstransport zich ergens in Nederland bevindt, of het nou 2 kilo is, 200 kilo of 2000 kilo, dan wordt hij onderschept. Wat niet altijd gebeurt en bij 2 kilo loop je die kans eerder dan bij 200 kilo... is dat er door wordt geregisseerd naar, naar achtergronden, organisaties... die er mee bezig zijn geweest, maar de drugs gaat van de straat. Dat is wel interessant wat u zegt. Dan wordt er niet door wat is, Wat kan daar het gevolg van zijn? Het gevolg zou kunnen zijn dat uh, weliswaar de koerier wordt gepakt met die 2 kilo... Eh, of de eigenaar van een woning waar, het in, waar die 2 kilo zich in bevindt, of nou, noem maar op... Uh, maar dat er niet verder wordt gekeken naar de criminele organisatie... Die, uh, die die eigenaar of die koerier heeft gefaciliteerd en voorzien heeft van die 2 kilo. Daar komt het op neer. En van die situatie maakt de maffia volgens onze politiebronnen handig gebruik. In Rotterdam komen soms containers met 1000 kilo kook aan... Die houdt de politie natuurlijk wel aan, maar maffiaorganisaties weten dat ook. Die sturen dus geen grote hoeveelheden in één keer... maar doen wat ze bij het witwassen van crimineel geld ook wel smurven noemen. Gebruik maken van vele kleine beetjes. Dus heel veel zendingen sturen van elk een paar kilo drugs. Die vindt de Nederlandse politie namelijk niet zo interessant. Het is ook veel lastiger te onderzoeken. En al die kleine beetjes bij elkaar vormen natuurlijk wel een grote zending... Als je criminelen daarop wilt pakken, is er veel meer politieonderzoek voor nodig. Mafiabestrijder Nicola Crateri. De mafiaorganisaties in Europa zijn zeer slim. In Europa maakt hun drankje daar geen lawaai, op uitzondering van Duisburg na. Wat doen ze dan wel? Ze gaan erheen met contant geld, met veel geld, om te kopen, te investeren, om cocaïne te verhandelen. De publieke opinie merkt de aanwezigheid van de Drangheta niet eens. Want geld stinkt niet. Walli met soldi, contanten. Met soldi per comprare, per te investeren, te affari, e en te cocaïne. De Drangheta gaat daarheen en koopt een pand, opent een supermarkt, een pizzeria, een restaurant. Hij gedraagt zich als een doodgewone ondernemer. En dus komt het publiek niet in opstand. Als de si niet se la stampa niet ne parla. En als de burger niet in opstand komt... als de media er niet over berichten... ligt het voor de hand dat de politieke macht niets doet. Want politici bewegen alleen als een bepaald probleem... drie, vier dagen achter elkaar wordt besproken... in de belangrijkste kranten, radio- en televisieprogramma's. Anders zegt men gewoon dat het probleem niet bestaat. Leuke trattoria in de Vijzelstraat zal toch ook niet van de maffia zijn? En uh, die pizzeria waar ik altijd kom in de, in de Scheldestraat toch ook niet? U hoorde een reportage van Erik Arens, Angelo van Schaik... en technicus Alfred Koster. U hoorde het in de reportage. Het Korps Landelijke Politiediensten heeft de aanwezigheid... van de Italiaanse maffia in Nederland inmiddels onderzocht. We hebben het OM afgelopen maanden bij herhaling gevraagd... of we het rapport mochten inzien, maar tevergeefs. vergeefs... Eerst was het nog niet klaar, toen moest het worden aangepast... daarna moest het door het OM worden bekeken... en uiteindelijk bleek het document alleen bestemd voor intern gebruik. Toch hebben we politiefunctionarissen gesproken... die het rapport hebben ingezien. Zij zeggen dat het rapport de waarschuwing... van de Italiaanse maffiabestrijders onderschrijft. Een van hun laat ons het volgende weten. In het rapport staat dat Italiaanse maffiaorganisaties... hartstikke actief zijn in Nederland. Er wordt ook geconstateerd dat er sprake is van vermenging tussen de onderwereld van de maffia en de legale bovenwereld. Daarnaast zouden hier criminelen rondlopen die als een soort slapende cellen door de maffia kunnen worden geactiveerd. Verder stellen de onderzoekers vast dat er vermoedelijk veel gebeurt dat nu niet door de politie wordt gezien. Het rapport is een zogeheten kennisdocument waarin de stand van zaken staat beschreven. Het doet geen aanbevelingen over hoe de maffia moet worden aangepakt. Toch begrijp ik wel dat dit rapport nog niet naar buiten is gebracht. Als buitenstaanders dit onder ogen krijgen... zullen ze denken, waarom zit daar geen speciale eenheid op? Mij bekroopt na lezing in elk geval wel het gevoel... hier moeten we meer aan doen. Tot zover de reactie van een bron van ons bij de politie. We hebben de reactie gistermiddag voorgelegd aan het KLPD. Ze reageerden gisteravond per mail... Het korps schrijft dat het bewuste rapport de Ndrangheta in Nederland heet... en dus specifiek ingaat op de invloed van deze maffia-organisatie uit Calabrië. De vermenging van boven- en onderwereld wordt niet als apart probleem genoemd, meldt het KLPD... maar het ligt wel voor de hand dat deze vermenging in het geval van de Ndrangheta plaatsvindt. Het kan beschouwd worden als een randvoorwaarde voor de bedrijfsvoering van elke misdaadondernemer. Het rapport spreekt van cellen als een typische werkwijze... van de organisatie uit Calabrië. Maar deze zijn in Nederland niet vastgesteld, al dus het KLPD. Het rapport is binnen kamers gebleven... omdat het geen doel was om een openbaar rapport te maken. Maar gezien de brede interesse van buiten de politie... heeft het KLPD besloten het rapport toch openbaar te maken. En dat zal op korte termijn gebeuren. Aan het telefoon PvdA, Tweede Kamerlid en oud rechter Jeroen Recour. U heeft uh, meegeluisterd met de uitzending, meneer Recour. Onze bronnen melden dus dat ook het KLPD constateert... dat Italiaanse maffia-organisaties in Nederland actief zijn... en dat er zelfs sprake zou kunnen zijn van vermenging van onder- en bovenwereld. Wat vindt u daarvan? Ja, bijzonder zorgelijk. Nou, als we één ding van de maffia hebben geleerd in Italië... dan is dat, dat die organisatie de hele maatschappelijke uh, leven heeft geïnfiltreerd. Hè? Tot en met politici afpersgelden enzovoort. Uh, die hele samenleving is ervan doordrongen. Nou, dat moeten we in Nederland absoluut niet hebben. Zou er wat meer tegen gedaan moeten worden? Want uit de reportage blijkt dat het uh, ja, bestrijding van die maffia... tot nu toe niet echt prioriteit van de autoriteiten heeft. Nee, nou... Het, het, het is de bijna een retorische vraag. Ja, wat mij betreft moet daar veel meer aan gebeuren. Moet er moeten specifiek op deze organisatie uh, en organisaties worden, worden, worden onderzocht en gereciseerd. Omdat nu juist we in Nederland vermoedelijk nog niet zo'n geïnfiltreerde samenleving hebben. Waar bovenwereld en onderwereld bijna door elkaar heen lopen. Uh, maar voorkomen lijkt me aanzienlijk beter uh, dan genezen. En wie zou dat moeten doen? Want ik begrijp uit de reportage dat het nu allemaal verdeeld is... over de nationale recherche en bovenregionale recherche-teams... en uh, Turkse koppels en Chinese-koppels en een Italianen-koppel. En wie moet dit aanpakken? Nou, het lijkt me een, een, een, een landelijk probleem. He, regionaal, dat is, dat is te laag belegd. Ik denk dus dat je bij de nationale recherche terechtkomt. Uh, maar precies, het maakt niet zo heel veel uit als je maar specifiek... Een, een rechercheonderdeel op deze uh, vorm van criminaliteit en vooral dus uh, bovenwereld-onderwereldvermenging laten laat rechercheren en, uh, en vervolgens vervolgen. Wie zou dat dan moeten doen? De nationale recherche? Uh, dat, dat zou ik prima vinden, maar dat op zichzelf maakt me dat nog niet zoveel uit. Als het maar op nationaal niveau gebeurt en vooral met specifieke kennis uh, dus een gespecialiseerd team. Hoe je dat belegt, dat laat ik graag aan de uitvoering over. In Duitsland en België hebben ze dus kennelijk een speciale anti-mafia eenheid bij de politie. Zou dat een oplossing zijn? Prima, ja, hoe het, hoe het beest noemt maakt niet uit. Als je maar een gespecialiseerd team hebt uh, met specifieke kennis... en geconcentreerd op deze vorm van criminaliteit. Nou hoorden we in de reportage mensen zeggen van... ja, de politie heeft zoveel te doen. Kijk, als een burgemeester van Leeuwarden zegt... ik geef prioriteit aan de bestrijding van autobranden... ja, ja dan is het een beetje jammer als er Italiaanse maffia in de stad is. Ja, ja, daarom moet je het ook dus niet op het niveau van de burgemeester leggen. Maar natuurlijk is het altijd een afweging van waar zetten we de schaarse politiecapaciteit in. Um, maar we hebben Italië wel als heel slecht voorbeeld waar het naartoe kan gaan. Hè? Je moet niet uh, wachten tot het zover is, moet ik zeggen. Als je al weet, uh, en dat blijkt uit het rapport, dat uh, maffia in Nederland stevig aanwezig is, dan kan je met minder capaciteit voorkomen dat ze echt voet aan de grond krijgen. Want als ze dat inmiddels die voet aan de grond hebben, dan kost het ons vele malen meer. Is het eigenlijk niet raar dat het zo bij elkaar, langs elkaar heen werkt bij de politie? Want ik, ik vond het meest vreemde dat je een Chinese koppel hebt... en een Turken koppel en een Italianen koppel... en dat die eigenlijk helemaal niet met elkaar communiceren. Ja, kijk, het, het feit dat je uh, koppels hebt of gespecialiseerde uh, uh, agenten... dat is natuurlijk prima, hè, dat vragen we steeds uh, aan, aan de minister ook. Zorg nu dat je mensen met kennis van zaken... Uh, uh, uh, dus specifiek op verschillende onderzoeken zet. Uh, een extra stap die gemaakt kan worden... is natuurlijk dat je vervolgens die, die, die informatie die eruit komt... en die kennis die bij die koppels zit weer met elkaar verbindt. En uh, nou ja, dat is stap twee, zullen we maar zeggen. Nou, ik weet niet of de minister uh, opstelt... en staatssecretaris Steven uit zichzelf hier wat aan gaan doen. Wat, wat kunt u als Kamerlid hier aan doen? Nou, ik ga dit uiteraard in de Kamer aan de orde stellen. Ik vind dit uh, de dermate ernstige uh, informatie... Uh, dat ik denk, dit moet je niet laten lopen... En bovendien is mijn taak als, als Kamerlid om kritisch... Minister... de minister te bevragen. Dus ik ga, daar, ik ga de mondelingen vragen over, over indienen. En, en ik hoop dat ik de minister daar dinsdag over kan bevragen. Ik dank u wel, Jeroen Rekord, Tweede Kamerlid voor de PvdA voor uw reactie. En ik beloof u, we blijven de Italiaanse maffia in Nederland uiteraard op de voet volgen. Dit was uh, Argos. Ik moet u nog even zeggen dat gisteren de uitreiking van De Loep, de prijs voor onderzoeksjournalistiek in Nederland, was in Eindhoven. En het werd gewonnen door paroolverslaggever Bas Soetenhorst voor zijn boek over de problemen bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Verder waren er prijzen voor Dirk Leesmans van de Belgische omroep VRT voor zijn documentaire. Te gek om los te lopen. En de aanmoedigingsprijs was voor Stefan Vermeulen van Follow the Money. Nou, gefeliciteerd allemaal. Argos is volgende week dus weer straks trots in bedrijf... met onder meer aandacht voor Maurice de Hond... die al 35 jaar geld verdient aan het peilen van uw mening. Een echte Hollandse ondernemer dus. Goed weekend.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 Dit is Radio 1.